10 uur. Het LOS-journaal. Door Meegens. In het noordoosten van Australië is opnieuw een doden gevallen... door de aanhoudende overstromingen. In het stadje Toowoomba werd een vrouw door een vloedgolf meegesleurd. Correspondent Robert Portier. Daar gingen auto's tegen bomen aan. Soms zaten de mensen er nog in. Heel veel mensen moesten uh, veilig heen komen zoeken. In winkels of bovenop auto's. Toen het uh, een keer voorbij was. Ja, er was een, een scène uit een, een actiefilm eigenlijk alles over elkaar heen lag, alles kapot was. Uh, af en toe uh, hoorde hij nog een, een auto neer in de verte. En was er dus iemand overleden. Sinds eind november zijn er in Queensland al 11 doden gevallen door de watersnood. Wegen en spoorlijnen zijn afgesneden en kolenmijnen in het gebied liggen stil. Het winterweer heeft Air France KLM vorige maand miljoenen gekost. De omzet daalt naar schatting met 70 miljoen euro.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 Volgende week reist Hoer naar Amerika. Dat wordt gezien als de belangrijkste Chinees-Amerikaanse top in 30 jaar. In Maleisië is een toerist doodgebeten door twee honden. De Ierse man werd aangevallen tijdens een bezoek aan een boerderij in Penang, noorden van Maleisië. De honden beten zijn oren eraf en takelden zijn lichaam zwaar toe. De Ier had vlak daarvoor nog met de honden gespeeld. De dieren worden onderzocht op hondsdolheid. Het weer, het is droog en helder, in het oosten vriest het nog licht. Vanmiddag dan is het redelijk zonnig met temperaturen uiteenlopend van 6 graden aan zee tot 3 graden in het oosten. Vannacht en morgenochtend vanuit het westen regen. ANWB ah, Verkeersinformatie, nog 10 files, 25 kilometer bij elkaar. Met de meeste vertraging op taan 9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer. En verderop bij Battenverdorp 4 kilometer.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 Aero. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. We moeten in Nederland rekenen op meer overstromingen in de toekomst, zegt de Unie van Waterschappen. Spoken, heksen en duivels. We betreden de wereld van het exorcisme. Ik heb me wel duizend keer afgevraagd van ja, is dat nou waar? Of is dat nou niet waar? Ik, ik ben tot die nuchtere conclusie gekomen. Ik kan het niet meer ontkennen. Dit is een hele reële wereld. Politiehonden straks misschien overbodig, want drugs en explosieven opsporen... kan ook met hamsterratten en het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is bijna 5 over tien, het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. water in de Maas staat nog altijd hoog. In Nijmegen werd gisterochtend uit Voorzorg de Waalkade afgesloten. En ook in het stroomgebied van de IJssel maakt men zich op voor hoogwater. De Unie van Waterschappen houdt er rekening mee dat ons land in de toekomst... steeds vaker met overstromingen te maken zal krijgen. Peter Glas, goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw. U bent voorzitter van de Unie van Waterschappen. Waarom houdt u daar rekening mee? Nou, omdat het altijd goed is om voorbereid te zijn natuurlijk. We zien nu weer hoogwater op Maas en Rijn. U zei het al, het komt uit het buitenland. Uit Frankrijk en, en, en België natuurlijk via de Maas. Maar ook uit Duitsland. En uh, wij hebben het nu allemaal goed in de hand. Samen met Rijkswaterstaat en de gemeente en de hulpdiensten. Maar het is altijd goed om uh, voorbereid te zijn... op uh, ja, situaties die misschien nog extremer zijn. Ja, U houdt er dus rekening mee dat wij in de toekomst... steeds vaker met overstromingen te maken krijgen. Hoeveel, hoe vaak en hoeveel water? Nou, het is zo dat we op dit moment een heleboel maatregelen nemen... Uh, langs alle rivieren om, uh, ja dan wordt het even technisch... maar in de Rijn een bepaalde afvoer van 16.000 kubieke meter per seconde. Dat is een enorme plas water om dat erdoor te krijgen zonder uh, schade overigens. Uh, en ja, we houden er rekening mee dat dat in de toekomst uh, zou kunnen stijgen... met ja, meer dan 10% tot 18.000 kubieke meter. Hetzelfde geldt ook voor de Maas, zelfs nog iets extremer. Ja, dat zijn gegevens die we afleiden uit de, de statistieken van wat we in het verleden voorbij hebben zien komen. Ja. En uh, ja, daar moet je dus rekening mee houden. Ja, en wat betekent dat dan concreet? Ik bedoel, waar, hoe, hoe, gaat dan de half Nederland overstromen? Of uh, is, zoals in de Betuwe, een jaar of 15 geleden? Nou, ja, de Betuwe is niet overstroomd toen. Het scheelde heel weinig, klopt. In 1995 stond het uh, aan het randje... Bij, uh, de, ja, de hele Betuwe is toen wel uh, geëvacueerd geworden. Ja. 250.000 mensen, maar we hebben het droog gehouden. Ja. En de situatie nu is nog niet zo extreem als toen. Dus we gaan de komende week, uh, verwachten we, toch spectaculaire beelden nog zien. Waarbij het water echt van dijk tot dijk, winterdijk tot winterdijk staat. Maar ik heb met alle dijkgraven... Uh, ...van Rivierenland en ook uh, uit Limburg heb ik gesproken nog uh, vanochtend en gisteravond... ...en zij denken dat, allemaal, uh, dat het toch allemaal goed beheersbaar is. Ja, ook al uh, zijn de middellange weersverwachtingen zo dat het weer gaat regenen deze week... ...met name woensdag en donderdag? Ja, dat klopt. en uh, dus Het is ook zo dat anders dan de situatie die we bijvoorbeeld in uh, november hebben gehad... ...toen het ook heel hard regende, ook in België en in Nederland... ...en we wateroverlast hebben, hadden in België, ja, nog wat extremer dan bij ons... Uh, toen was het een hele korte afvoergolf, zoals we dat noemen. En nu verwachten we dat het echt een hele week lang uh, minimaal uh, dat niveau zal zijn. Maar dat het niet tot de meest extreme niveaus zal stijgen. Uh, zodat we, ja, wij zo spreken niet meer in de hand zouden hebben. Waterschappen, Rijkswaterstaat, de gemeente en de hulpverleningsdiensten, inclusief Defensie, die ingezet zijn bij Itteren. En Borgharen in Limburg, uh, om daar uh, ja, het vervoer te regelen. Ja. Want uh, alle wegen zijn overstroomd. Die zijn allemaal paraat. En, uh, en dat gaat dus goed. Borgharen, uh, noemt u Itteren, zijn dat ook de meest kwetsbare gebieden van het land? Nou, ja, dat ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Dat zijn natuurlijk kleine uh, plaatsen. En we zien dat water uh, natuurlijk op tijd aankomen. Dus daar zijn de maatregelen genomen. Er is verder niemand uh, in, in last. En De dijkgraaf zei ook dat er ook nog geen huizen onder water staan. Dus dat gaat goed. Het gaat er echt om het transport. Uh, van mensen. Ja. ja, kwetsbaar zijn we in Nederland uh, in die zin dat uh, ja, meer dan de helft van Nederland staat bloot aan enig overstromingsgevaar als we geen dijken zouden hebben. Ja. Nou, die hebben we wel en die onderhouden we ook heel goed. Uh, we kijken naar de toekomst, ook uh, wat er uh, eventueel nog uh, aan extremer uh, weer op ons af uh, zou kunnen komen. En uh, ja, en we hebben ook, uh, ja, ...beleidsmatig de maatregelen genomen. Het kabinet heeft een besluit genomen om een Delta-commissie in te stellen. Ja, een Delta-commissaris. En, de ja. en die denkt na over uh, wat we de komende eeuw nog moeten doen... ...en hoeveel geld daarvoor nodig is. Ja, nou veel geld in ieder geval. Laten ze iedere keer weten. Vraag is, als we al dat water bij elkaar optellen van, uh, dat nu op ons afkomt... In, ...waar is dat mee te vergelijken met 10 jaar geleden, 15 jaar geleden? In 2003 hebben we een situatie gehad die uh, ongeveer vergelijkbaar was uh, als nu... En uh, 1995 was nog extremer. Nou, toen is het allemaal ook uh, goed gegaan. Natuurlijk hebben we overlast. Wij vragen ook heel nadrukkelijk aan uh, de burgerij, uh, aan iedereen die uh, met overlast te maken heeft. Niet alleen van het water eventueel wat aan de stoep staat. Of, uh, uh, uh, maar ook uh, maatregelen die met name momenteel in Limburg worden genomen om daar bepaalde wegen af te sluiten. Ja, dat geeft natuurlijk overlast en dat gaat vermoedelijk de hele week nog wel duren. en we vragen dus, uh, ja, ieders begrip daarvoor. Dat ja. is de prijs die we betalen voor de droge voeten. Goed. En hoe groot is de kans dat we uh, dit jaar nog moeten, zullen, uh, moeten gaan evacueren? Nou, die kans is... In deze periode niet heel erg groot. Mocht het nou zo zijn dat we hierna weer vorst en sneeuw gaan krijgen... en er valt een meter in plaats van 50 centimeter in de Ardennen... het gaat dan weer heel snel smelten, zoals nu ook het geval is... over een bevroren grond, ja, dan komt het water maximaal snel weer naar de Maas... en in Duitsland natuurlijk naar de Rijn... En uh, ja, dan zou het zomaar in februari bij wijze van spreken nog een keer zo, zo uh, zijn. Maar ja, ik heb geen voorspellende gaven over het weer. Houdt u daar wel rekening mee? Natuurlijk, uh, tu wij houden er altijd rekening mee. We zijn paraat en we staan met al onze middelen staan we klaar om mochten we het weer aanzien komen. En nogmaals, je ziet het een paar dagen van tevoren, zie je dat ook aankomen. Ja, dan nemen we weer de maatregelen die nodig zijn. En uh, ja, tot een niveau wat echt nog extremer is dan wat we nu uh, meemaken... Uh, zijn die maatregelen ook afdoende? Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen, ik dank u wel. Goedemorgen. Je suis l'indécis, l'indécis d'or, change de vie. Comme tu mors, je suis un défi, un défi l'or, je découpe les sans plus Je suis un démi, un déminor, et bien qu'on dépit, de vos ardeurs, je morse l'envie, de l'intérieur, je suis l'indécis, l'indécis d'or.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 Radio 1-CD van deze week, Suarez was dit met Lendé Het is 13 minuten over 10. Het schuim stond op zijn lip en stond stonk naar zwavel. Duivels en demonen zijn een tastbare werkelijkheid. Voor de exorcisten die ze uitdrijven. Ik sprak met een hele rare stem. Deze week in Goeiemorgen Nederland. Alsof hij rechtstreeks uit de hel kwam. Hocus Pocus in de polder. Occultisme lijkt toe te nemen, want overal in Nederland schieten bevrijdingspastoraten als paddenstoelen uit de grond. Soms worden er wel 500 mensen tegelijk bevrijd van demonen. Sander Bartling over de schemerige wereld van het exorcisme. We hebben wel gezien dat iemand op, op mijn stoel gewoon een paar meter naar achteren uh, vloog. Gewoon van, uh, door, een, door een kracht. Uh, de stem van mensen veranderde dan een wetenwoog. Hier sprak ik niet zelf, maar die sprak een nou. Exorcisme is zo oud als de duivel. Maar in deze occulte tijden wint het fenomeen weer terrein. Het Vaticaan heeft sinds 2005 weer een officiële exorcismeopleiding... die zich al uitgebreid heeft beziggehouden met het fenomeen Harry Potter. Is Harry Potter harmless fantasy? Or does it encourage children to in witchcraft? Andrea Garrett, CBN News. Maar ook dichterbij vermoeden sommigen de duivel... Achter bijvoorbeeld de Doengans die een supermarktketen gratis weggaf bij de boodschappen. Ik heb zelf ook drie jonge kinderen en ik merk dat het echt invloed heeft... als ze naar zulke programma's kijken en als ze met zulke spelletjes spelen. En met het occultisme neemt ook het exorcisme toe. Het hele verschijnsel neemt toe. Maar we merken het bij ons op het werk, op school of in de buurt waar wij wonen. Dus alsjeblieft, rust ons toe. Duivels en duivelsuitdrijving uitdrijving worden bloedserieus genomen. Met het werkelijke strijd merken we wordt gevoerd op een heel ander niveau. En er zijn ook echt engelen bij betrokken. En de heilige geest ja, maakt ons duidelijk van wat we, wat we mogen doen. Dat bezetenheid serieuze vormen aan kan nemen, blijkt uit filmpjes die op internet circuleren. Bijvoorbeeld over deze vrouw. Ik was toen op een uh, feestje en daar ontmoette ik iemand die uh, had het over glaasje draaien. Nou, dat vond ik toch wel uh, ja, eigenlijk iets heel vreemds. Glaasje draaien, wat is dat nou? En we begonnen daaraan. Nou, er werden een heleboel vragen gesteld. Uh, vragen zogezegd aan overledenen en aan geesten die daar antwoorden uh, op konden geven. Toen had ik op een gegeven ogenblik dat ik zei: van, Nou, nou ga ik een vraag stellen waar ik het antwoord op weet het was op een grote verbijstering dat antwoord werd gespeld. Want nou, toen ben ik heel erg geschrokken. De manifestaties om me heen waren enorm. Lampen, zeg maar, die aan en uit gingen, waar je gewoon geen voorstelling van geeft. Apparaten die stuk gingen, apparaten die doorsloegen. Televisie, wat aan en uit ging. Geluiden, het dichtklappen van deuren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Come Together TV. Een heel nieuwe serie die is opgenomen op de Bettelt... tijdens de vrijzijnconferentie. conferentie En vandaag de eerste aflevering, Een geest van slavernij. Laten we kijken en luisteren naar... Een boodschap naar Gods hart. Dat exorcisme een groeimarkt is, bewijst Wilkin van de Kamp. Leider van geboren om vrij te zijn. Van de Kamp geeft trainingen en conferenties over exorcisme. Hoewel hij het liever bevrijding noemt. In de Bijbel lees je ook voorbeelden dat Jezus bidt voor mensen. En hen bevrijdt van boze geesten. Dat uh, boze geesten zich manifesteren. Uh, door uh, Dat mensen op de grond vallen. Uh, beginnen te sissen als een slang. Dat het als er als het ware er een andere persoon tevoorschijn komt. Van der kansbeweging brengt boeken en dvd's uit. Er is een glossy magazine en zelfs een tv-programma. Big business dus. In de jaren negentig, midden jaren negentig... Uh, uh, werd ik eigenlijk voor het eerst als predikant ook uh, uh, in contact gebracht met iemand die eh, wat wij nu in vaktermen occult belast noemen. Die dus met occultisme te maken had. Ik, ik maak al een grapje als een predikant niet meer weet... hoe die, hoe die, hoe die verder moet, zegt hij nou laten we er maar voor <lacht> Dus dat deden we ook. Nou, de eerste keer dat ik dus voor iemand bad... toen dacht ik, oh nee, toen ik thuis kwam. Wat is hier gebeurd? En straks uh, staat uh, de telegraaf uh, op de stoep. En uh, er staat in grote letters zou van. Uh, predikant uh, doet dan exorcisme. Met alle negatieve gevolgen van dien. Ik was me gewoon wild geschrokken. Maar de volgende dag belde die persoon. En was er zo'n enorme verandering in, in, in, in zijn leven gekomen. Dat heeft me naar denken gezet. Dat is, dat is, ik moet zeggen dat. Dat is een, altijd een indrukwekkend moment. Als er echt zo'n moment plaatsvindt, hè, ja, dan is dat uh, direct zichtbaar in de ogen. Ik heb me wel duizend keer afgevraagd van... Ja, is dat nou waar of is dat nou niet waar? Is dat nou psychisch? Is het een mentale kwestie? Ik, ik ben tot die nuchtere conclusie gekomen. Ik kan het niet meer ontkennen. Dit is een hele reële wereld. En ja, je ziet, dan zie je ook direct een enorme verandering. Die voorstelling van zaken is mij te, te simplistisch. Gerrit Glas is psychiater en hoogleraar christelijke filosofie. Hij waarschuwt tegen de gedachte dat God direct ingrijpt in crisissituaties. En dat mensen dat kunnen sturen. Ik ben niet tegen gebedsgenezing. Dat vind ik echt wat anders dan uh, zo'n bevrijdingsritueel. Omdat dat bevrijdingsritueel echt gepaard gaat met het idee van er is een demon. Die heeft bezit van jou genomen. Je, wordt, je bestaan wordt eigenlijk als een soort huis gezien. En de, daar, die krijgt als het ware een andere he, eigenaar. En uh, goedschiks of kwaadschiks moet die, die, dat personage er weer uit. Dus een soort schoonmaakactie. Glas verbaas zich over de exorcistische tendensen. Met name onder protestanten. Ik ken het bevrijdingspastoraten. Het exorcisme eigenlijk vooral uit de katholieke wereld. Uh, natuurlijk ook in andere vorm in andere culturen. Uh, uh, maar in de protestantse wereld heeft het eigenlijk nooit ingang gevonden. En het is een opmerkelijk feit dat het op dit moment zo'n ingang vindt... in de protestantse wereld. Ik kijk bijvoorbeeld huilende pastorale werkers... en die allemaal zeggen, het gebeurde zo vredig, het gebeurde zo liefdevol. En wat is het eigenlijk eenvoudig? Bij het graag was dat van Sander En Morgen een getuigenis van een vrouw die werd bevrijd van demonen. En ik voelde het als het ware omhoog komen en, en het ging eruit... Ik had echt zoiets van, wauw, dit, uh, dit voelt alsof ik een uh, heel ander, ander uh, mens word eigenlijk. Vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks, politiehonden zijn zometeen misschien overbodig... want drugs en explosieven opsporen kan ook met hamsterratten. Eerst de uur van Henk Westbroek. Elected! Op een twaalftal commissarissen van de Koningin, 564 gekozen provinciebestuurders... en zo'n 12.000 provinciale ambtenaren na... zijn er nauwelijks mensen te vinden die oprecht geloven... dat het provinciebestuur een uniek nut dient. Goed, ze gaan over het onderhoud van de provinciale wegen... maar dat zou bij Rijkswaterstaat in minstens even goede handen zijn waarmee ik maar zeggen wil dat het delegeren van wat taken naar het Rijk en wat taakjes naar de gemeentes een welkome miljardenbesparing zou opleveren. Met als prettige bijwerking dat heel wat bestuurlijke beslissingen heel wat sneller genomen worden. Een van de belangrijkste taken van de 564 gekozen provinciebestuurders is het kiezen van de 75 leden van de Eerste Kamer. Die Eerste Kamer is in de praktijk een bastion van weerzinwekkend conservatisme met als naoorlogse hoogtenpunten het radicaal blokkeren van het referendum onder de bezielende leiding van VVD'er Hans Wiegel en het tegenhouden van het gekozen burgemeesterschap onder aanvoering van P. van de Aar Ed van Tijn. Het gekke is dat linkse mensen voordat ze helemaal hedendaagslings werden, die Eerste Kamer gewoon wilde, wilde afschaffen. Wat er nooit van kwam omdat die Eerste Kamer de wet voor afschaffing van de Eerste Kamer ook zelf moet goedkeuren. En zou u de grootmoedigheid bezitten om uw eigen bron van inkomsten af te schaffen? Precies. Vroeger deed de Eerste Kamer gewoon nog eens dunnetjes over... wat de Raad van State al eerder deed... kijken of wetsvoorstellen zorgvuldig geformuleerd zijn. Sinds een jaar of tien doet die Eerste Kamer aan politieke sturing. Wat concreet betekent dat wetsvoorstellen... die in de Tweede Kamer een keurige democratische meerderheid haalden... in de naasthoot nog even keihard onderuit getrapt worden? Weg, weg met die Eerste Kamer. Behalve een miljoenenbesparing heeft het als prettige bijwerking... dat heel veel wetten heel wat sneller ingevoerd worden. Al met al blijft het een bizar gegeven dat ik binnenkort naar de stembus ga... om nutteloze bestuurders te kiezen... die op hun beurt overbodige eerste kamerleden in het zadel zullen helpen. Zeg Henk Westbroek. Morgen het ochtend van Diederik Ebbingen.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 Een Charlie Winston. Het is vijf minuten voor half elf, dames en heren. Geen politiehonden meer, maar Afrikaanse hamsterratten... die drugs of explosieven gaan opsporen. Monique Hamerslag deed voor haar opleiding recherchekundige... onderzoek naar de mogelijkheid om ratten in te zetten... in de strijd tegen de misdaad. Mevrouw Hamerslag, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. En wat bleek eruit, dat onderzoek? Nou, ja, ratten hebben een, een prima reukvermogen. Ja. En ja, ze zullen honden niet gaan vervangen, hoor. Maar ik denk dat ze wel een waardevolle aanvulling kunnen betekenen. Welke? Um, ja, nou bijvoorbeeld, er zijn, uh, als je kijkt naar, naar bepaalde eigenschappen van, van ratten ten opzichte van honden, er zijn, zijn ratten beter dan, dan honden in routinematige handelingen. Daar wordt een hond een beetje ongelukkig van, een rat vindt dat prima. En een, uh, ja, een rat is ook niet afhankelijk van één bepaalde geleider, dus dat is qua logistiek natuurlijk voordeliger. En ja, zowel het trainen als het testen kan automatisch, dus dat maakt het heel betrouwbaar. Ja. Um, en als je dan kijkt naar welke, ja... ...toepassingen, dan, dan denken we eigenlijk aan, aan drie mogelijkheden. Dat zijn schotrestdetectie, indirecte detectie en geurselectietest. Uh, dat zijn interessante dingen om, uh, ja, om eens een experiment mee te gaan doen. Ho, ho even wachten. Schotrestendetectie? Ja, dat uh, komt op het volgende neer. Stel, er is een schietpartij ergens. Ja. Degene die schiet of heel dicht bij het wapen staat... ...die krijgt altijd wat uh, schotresten op zijn mouw, op zijn hand, op zijn kleding. Ja. En ja, daar kan je natuurlijk aan zien... Uh, of iemand betrokken is. Maar goed, iemand kan natuurlijk heel snel zijn wapen verdonkeren, maan of in een sloot gooien en zeggen als de politie komt: Nee hoor, ik liep toevallig in de buurt. Ja. Um, ja, dan kan je natuurlijk wel een, um, een, een monster nemen van zo'n zo jas of zo'n kledingstuk. Maar ja, de NFI is daar dan toch een paar maanden mee bezig. Mm -hmm. En die kan niet al die tijd natuurlijk een verdachte gaan vasthouden. Dat nee. zou niet best zijn. Als je nou een rat kan trainen om in ieder geval te zeggen: Ja of nee, er zijn schotresten. Ja. Dan heb je waarschijnlijk uh, ja, wat meer grond om iemand even wat langer vast te houden en ja. nader te onderzoeken. Dus dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Ja, dat zou mooi zijn. Kan het ook? Uh, nou, dat moeten we dus gaan, uh, gaan uitzoeken. Ja. Uh, ratten hebben een prima reukvermogen. Dat is wel aangetoond. Als je ja. dan kijkt naar de hamsterratten in Afrika, zijn dieren met nogal slechte ogen... En die vertrouwen echt op hun neus om voedsel te vinden, gevaar te detecteren. Ze leggen ook voedselvoorraden aan en die vinden ze dan op de reuk terug. Ja. En met die vaardigheden uh, ja, kunnen die ratten bijvoorbeeld uh, landmijnen vinden. Dat ja. zijn ook explosieven. Ja. Dus ja, vergelijkbaar met kruid. Maar ook TBC. Dus ze kunnen heel uiteenlopende dingen vinden. Dus ja, eigenlijk is de kans groot dat ze dit ook wel zullen kunnen. Ja. En moet ik me dan nou voorstellen dat je op schiphol komt met je koffer... en dat er in plaats van een politiehond uh, opeens een, een hele batterij ratten over je heen begint te... Nou, kijk, dat is dus een van de problemen, een van nee. de nadelen van, van ratten. Ze hebben niet zo'n beste naam natuurlijk. Nee. Ze hebben een vieze, enge reputatie en als ze de pest overbrengen en dat soort dingen. Ja, dus... Is dat ook zo, het laatste? <laughs> dat, dat, dat moet wel kunnen, uh, maar goed, je gaat natuurlijk niet met, uh, met ratten met de pest werken, dat lijkt me niet handig. Nee. Maar um, nee, een rat is waarschijnlijk het handigst in een, in een wat uh, indirectere um, toepassing, en dat heet uh, rest. Dat is residual explosive scent tracing. En iets dergelijks gebeurt al met honden uh, door, een private, uh, door een commercieel bedrijf op uh, Paris-Charles de Gaulle, op ja. de luchthaven daar. Ja, moeten want ik begrijp hier helemaal niets van. Even, nou, even. wat die honden doen is prachtig <laughs> en dat moet ook ja. met ratten kunnen. Uh, er worden van, van luchtvrachtcontainers... Worden, uh, luchtmonsters genomen. Ah. Dus er wordt gewoon met een, een soort geavanceerde stofzuiger wordt lucht gezogen uit een uh, container. Ja. En die lucht die gaat door een filter. Die filters worden vervolgens aangeboden aan die honden. Ja, en die gaan en, blaffen? Nou, en, en die honden kunnen dan ruiken of die container verdacht is of niet. En ja. zo worden alleen al op Charles de Gaulle jaarlijks 500.000 ton uh, uh, bagage wordt gecheckt door slechts 11 honden. Juist. Als en... ratten dit ook kunnen, ja, dan ben je natuurlijk uh, heel voordelig bezig. Ja. Honden gaan blaffen, wat doen ratten? Ratten maken een hele grappige beweging met hun voorpootjes. Dat ziet er uh, ontzettend leuk uit. En uh, ja, is heel duidelijk. Goed, we hebben de beste politiehonden ter wereld in Nederland schijnt. Uh, hoe lang duurt het voordat we de beste hamsterratten ter wereld hebben? Nou, Teno, die wil het best wel onderzoeken. Zo'n ja. onderzoek om te kijken of het concept werkt, zal een maandje of acht à tien duren. Ja. Uh, ja, blijkt dan dat het werkt, ja, dan moeten we aan een pilot gaan beginnen. En dan zijn we misschien over een jaar of drie wel, hebben we de beste hamsterratten. Nou, de beste zitten nu momenteel in Tanzania. Maar ja. goed, de beste politieratten, die zullen dan uh, wellicht bij ons, uh, bij het KOPD zitten. Ja. Met, met grappige voorpootjes. Mevrouw Haberslaat, ik <laughs> dank u wel. Graag gedaan. Het is al wel, dames en heren. Tijd voor ons om af te ronden. Het woord snel te geven aan Prem Radakishoum. Prem, waar ben je vandaag met de bus? Goedemorgen. Goedemorgen, Sven Kokkeman. Het is maandag en we staan in Ermelo. Dat is in Noord-Gelderland. Kijk, de carillon van het gemeentehuis speelt de tune... omdat het half elf is. We verlaten deze prachtige carillon... voor de warme, aangename stem van Dorald Meegens.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 Sinds eind november zijn er in de staat Queensland al 11 mensen omgekomen door de watersnood. China moderniseert het leger, maar dat is niet bedoeld om te dreigen. We investeren omdat we tientallen jaren achterlopen op de Verenigde Staten. Dat zei de Chinese minister van Defensie, Liang, tegen zijn Amerikaanse collega Gates. Gates is op dit moment in China op bezoek. En het winterweer heeft Air France KLM vorige maand miljoenen gekost. De omzet daalt naar schatting 70 miljoen euro... Door de sneeuw in december waren er minder passagiers... want vluchten vielen uit of mensen annuleerden hun reis. En ook kostte het Frans KLM extra geld om gestrande reizigers op te vangen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Nou, we hebben even verkeersinformatie. files op de A2 Den Bosch Amsterdam bij Maarse 2 kilometer. Op de A7 vanuit Den Oever naar Heerenveen. Daar zijn wat problemen met een brug. Die blijft namelijk openstaan. En daardoor is de weg nu tijdelijk afgesloten... tussen Brezondijk en Zurich... Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Ossaan nog 2 kilometer. En op de A9 ook maar Amstelveen bij Battenverdorp 4 kilometer. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Remradakation. Straatmuzikanten. Voor de een mateloos irritante opdringerige herrie van mislukkelingen... die het straatbeeld vervuilen, zowel letterlijk als figuurlijk. Voor de ander muzikale genieën die onverwachte muziek in ons leven brengen. Je zou je schouders kunnen ophalen en doorlopen als je weer zo'n mislukte pseudo-bach ziet... maar niet in het huidige Nederland. Het openbaar bestuur gaat de heuse strijd aan met deze moderne Jan klaasens Zelfs in het lieflijke stadje Ermelo, in het noorden van Gelderland... gaat de gemeente straatmuzikanten aanpakken. Waar zijn we in Nederland mee bezig? Slaan we niet door? Hoe moet ik in Ermelo op een prachtige zomerse dag nog verrast worden... door de reïncarnatie van Chad Baker of Mozart of Michael Jackson... Worden de ermelovers niet geestelijk armer zonder straatmuziek? Wat denkt u? Bent u straatmuzikant of straatmuzikant geweest? Bel me dan op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaatntr.nl en tweets gaan naar hashtag Primtime Radio 1. Ook u, de consument van deze gratis muziek, mag reageren. Welkom bij Primetime. It's Primtime! We zijn in Elmeroog, Gelderland, pal voor het gemeentehuis op het Raadshuisplein. U kunt langskomen, de open microfoon staat er. Er is geen straatmuzikant te bekennen, dat kan ook niet... want die prachtige winkelstraat is nog niet helemaal open. Uh, wat zei u? Half twee is hier pas open. Wie bent u? Ik, zal ik, even ik ben ja. Jos van der Ende. U uh, woont hier in Ermelo? Ja, al twaalf jaar. Wat vindt u van die straatmuzikanten die hier... Precies, maar ik, één ding. Je hebt de inleiding al gegeven... In het gemeentehuis staat een folder met regels. Ze moeten zich sowieso aan regels houden, maar ze mogen hier spelen. Ja, maar waarom? Kijk, een muzikant is creatief. Creat ja, sowieso, dat ben ik met een je eens. Maar fantastische muziek, uh, ook in Harderwijk bij de buren. En ik heb zoiets van, nou laat die mensen, die hebben ook toch recht om ons een beetje op te vrolijken in ons uh, pittoreske ermelo. Soms hebben ze van die, echt die herrie muziek dat je denkt... ja ik wil lekker mijn boodschappen doen... en dan staat er weer zo'n aap daar uh, idioote muziek te maken. Dat ben ik niet helemaal met u eens. Als u uh, uh, 100 meter, tenminste 10 kilometer verderop naar Amersfoort dat is anders. Dit is de Veluwe en Veluwe andere regels, andere mentaliteiten. Dus is aanpassen. Maar ja, wat mensen vinden, dat vinden ze maar. Maar die mensen maken fantastische muziek, zeker op zaterdag. Ja, en wat zijn het dan? Zijn het dan Nederlandse Jochis, Fransen? Nou, uh, mensen uit Polen, Bulgaren, maar ook Nederlanders. Ja. Bijvoorbeeld uh, de muzikanten uit... We uh, hebben dus een hele mooie muziekschool in Harderwijk. Die komen hier ook fantastisch spelen op zaterdag. En ik neem de arm... En ze hebben zeker een vergunning ervoor om te kunnen... En mogelijk... Nee, maar maken ze mooie muziek? Die uit. Fantastisch. Je moet maar eens een keer luisteren op zaterdag. Zaterdagmiddag hoe laat? Nou ja, vanaf ja, s middags als het een beetje mooi weer is. En zeker op maandag half twee. Oké. Okay. Dus maandagmiddag om half twee. Ja, dat is nu dus. Ja, oké, okay, ja, dus nu half elf. Hartstikke bedankt en veel plezier. Eens gelijk. En weet u wat het leukste is? Vroeger gingen de Nederlanders naar Frankrijk om daar op straat te spelen... en daar werden er zelfs liedjes over gemaakt. Helemaal mee eens. Ja, dank u wel. Onder de brug in het hart van Parijs... daar wordt die wakker zijn haar lang en grijs. De straat is zijn woning, de stad is zijn land... Daar verdient deze centen als straatmuzikant. Zijn klanken die Goedemorgen, Weert Omta. U bent de CDA-burgemeester van Ermelo. Wat is er hier aan de hand met straatmuzikanten? Uh, er is in principe niks aan de hand met straatmuzikanten. Alleen de laatste jaren, de laatste twee, drie jaar, uh, hebben wij veel te veel straatmuzikanten. Daar zit een, een lastig probleem en voor veel burgers is dat een te groot probleem geworden. Wat zijn te veel straatmuzikanten? Nou, Er zijn momenten dat wij op vijf, zes plaatsen een straatmuzikant hebben staan in onze toch relatief... Korte stationsstraat, het is wel een hele lengte... maar uiteindelijk uh, het concentreert zich op de Enk en dan, dan is het gewoon te veel. We staan hier, de Enk is het ja, voor de luisteraars die Ermelo niet kennen... het is een ontzettend mooi dorpje... maar als je dus van het station wandelt heb je één lange rechte weg... en die gaat over in het winkelcentrum en dan komt u uit op een plein... en dat is de Enk en dan staan er op, op, op, op... en welke dagen, alle dagen of alleen op zaterdag? Alle dagen, alle dagen van de week. En dan staan er vijf, zes muzikanten. Ik zou denken, leven de, het is gratis muziek... in plaats van die muzak die de hele dag van Sky Radio... en dat soort Minkukelradiostations hoort. radio stations horen. Als er uh, één, misschien twee muzikanten zouden zijn... is er nog geen enkel probleem. Maar nu zijn het er vijf, zes en soms zijn het er nog meer. En welke maatregelen gaat u nemen? Wij gaan maatregelen nemen dat het verboden wordt. En daar zit wel een probleem wat mij ook wel wat roert en steekt omdat, u hoorde net meneer Van der Ende zeggen... het is toch heel erg leuk dat mensen ook op straat muziek maken. Ik zou er ook een groot voorstander van zijn. Ik heb ook een keer tegen de gemeenteraad gezegd... die het toen al wilde stoppen, dat doe ik niet. Ik vind dat dat moet kunnen in Ermelo. Hmm. Uh, want hoe gaan we dan om met die twee meisjes... die met hun beide viool op zaterdagmiddag een mooi deuntje willen spelen? Ja, van de muziekschool. Bijvoorbeeld. Of hoe gaan we om met leden van de big band... die op vrijdagavond uh, iets van hun uh, kunnen willen laten horen... Het ja. zal toch fantastisch zijn om die gewoon de ruimte te geven? Want het verenigingsleven is in een plaats als Erbelo erg belangrijk. En als die mensen dus in een muziekvereniging zijn... is het niets leukers dat ze hier voor het gemeentehuis optreden voor hun medebewoners. Wij zijn het helemaal eens. Alleen het probleem is... Eh, we worden op dit moment overspoeld bijna door mensen die... Nou, niet de beste muziek te horen brengen. En dan ook nog met heel veel tegelijk dat doen. En daar willen we gewoon een eind aan maken. Dus we moeten nu een regeling bedenken waarbij het een niet meer kan en het ander niet wordt uitgesloten. Maar burgemeester, we leven in Europa. Daar hebben wij als Nederland heel veel baat bij, want we verdienen heel veel geld. En een van de uh, uh, regels van het Europa is het vrij verkeer van personen, goederen en diensten. En muzikanten vallen ook onder die regeling. Dus, zeg uh, ik heb een nieuwe microfoon, ja. Dus zeg ik, uh, u kunt dit niet verbieden, anders gaat u toch de erbeloers raken. Er is, juridisch is er niets te bedenken. Nou, dat is ook een probleem. In onze algemene plaatselijke verordening zouden we dat kunnen regelen in onze APV. Alleen dan al sluiten we iedereen uit. Ja. Dus ook de twee meisjes die met hun viool zouden willen ja. spelen, of de big band. Daar moeten we dus een oplossing voor vinden. En ik denk dat we die hebben door de overalvergunningen te verlenen op bepaalde Dagen van de week, feestdagen en dat soort dingen. Dus dat moeten we nog even goed uitwerken. Maar de hoofdgedachte is dat een straatmuzikant zou moeten kunnen. In de zin van, zoals ik het net zei, ja. van de plaatselijke personen die iets doen. Maar in grote getalen mensen die de hele dag hetzelfde deuntje spelen. <lacht> ja, sorry, maar... Ik vraag me ook af of dat de straatmuzikanten zijn... waar u in het begin over begon. Maar burgemeester, smaak is geen criterium bij muziek. Hè? Want als u kijkt wat voor herrie er gemaakt wordt... en op nummer 1 staat in de top 40. Ja, het is niet make kind of music. Maar ja, die mensen maken het. En ze hebben er recht op. Ja, maar sommigen vinden de Moniker eh, ook, ook, ook rotherrie. Ik bedoel, het is ook maar net voor welke smaak je hebt. Daar zijn we het over eens. <laughs> okay. Maar het probleem is dat het hier gewoon overlast geeft. Niet te, met te veel... Onvoldoende kwaliteit, dat kan gewoon niet. De aanjagerluisteraars hier in de gemeenteraad in Ermelo, uh, die hier uh, iets, iets aan wil doen, is Hans De Haan van de VVD. Goedemorgen, meneer De Haan. Goedemorgen, Prem. Meneer De Haan, u wil eigenlijk veel verder gaan dan de burgemeester wil en wie dan ook, hè? Um, nou, laat ik zo zeggen, wij wilden in ieder geval dit onderwerp nou heel helder op de agenda zetten. Waarom? Want daar werd de afgelopen. Jaar wel erg gemakkelijk overheen gestapt. Maar waarom wilt u het op de agenda zetten, meneer De Haan? Nou, omdat het uh, heel simpel is dat een flink aantal van onze burgers en uh, onze middenstanders ongelooflijk veel last hebben van uh, de continue deuntjes die uh, voor en naast de deuren gespeeld worden. En dat begint, uh, nou ja, dat begint toch erg te lijken op een, uh, niet meer op, op het maken van muziek, maar op het creëren van die werkgelegenheid. Meneer de Haan, ik ben van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. We moeten toch de ja. vrijheid hebben om te kunnen musiceren? Jazeker, maar die heeft u ook. Nee, want u zegt het is... Op Weet u van wie ik last heb? Trouwens, ik moet van Barbara even zeggen 0800 1121, als u wilt reageren. Maar kijk, het gaat mij erom, meneer de Haan. Ik heb last van middenstanders met hun patjeperige auto's... die ze overal parkeren en niet bij zebrapaden stoppen. Daar hoor ik u geen offensief tegen creëren. Ja, nou, kijk, meneer Prem, uh, nee. we hebben natuurlijk heel veel zaken die uh, op bepaalde momenten wel of, niet, uh, wel of niet kunnen. Dat heeft op zichzelf niks met vrijheid te maken. Waar we het nu over hebben, en ik denk ook dat we dat daarop moeten uh, toepassen en niet allerlei andere zaken erbij halen. Maar waar we het over hebben is dat hier niet meer sprake is van het, uh, het, zeg maar, het maken van muziek. Uh, Vermaak van, uh, van de passeren, maar dat hier sprake is van een georganiseerde bezigheid, waarbij grote hoeveelheden muzikanten bezig zijn om gedurende urenlang uh, overal in onze gemeente uh, muziek te maken. En nogmaals, kijk, je kunt dit heel extreem gaan trekken en zeggen: Ja, dus niemand mag meer muziek maken. Daar gaat het niet om. Het gaat ons ook niet om het muziek maken als zodanig. En ik geloof dat de burgemeester dat net ook al zei. Het gaat om. Gewoon overlast. Maar welke overlast? Ik probeer het te begrijpen, meneer Daan. Echt waar, daarom maak ik dit onderwerp. Ik denk, ik, ja. ik probeer het te begrijpen. Er zitten vijf, zes mensen op zaterdag te spelen. En ze spelen ja. de hele zaterdag. Wie doen ze daarmee kwaad? Ze doen niemand kwaad. Was het was ook zo dat ze mensen kwaad heeft. Dan kon je ze namelijk onmiddellijk oppakken. Maar waar het om gaat is dat als we het hebben over muzikanten en muziek... dat we het dan hebben over mensen die a... Nou, dan wil ik het niet eens over de kwaliteit hebben, want daarover kun je twisten. Maar dat we het niet moeten hebben over een soort uh, pseudo bedelen, een pseudo vorm van geld verdienen, die, uh, die eigenlijk op een continue wijze wordt, uh, wordt gepleegd. Meneer De Haan, ik en... krijg een tweet van Gerrit. Hij zegt dat het eigenlijk het probleem is, ze willen gewoon af van die Bulgaren en Roemenen. Want ook dat is weer veel te algemeen. Wij willen helemaal niet af van Bulgaren en Roemenen, want we zitten met de beste mensen in de Europese Unie. Nou, daar kun je van vinden wat je wil, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, kijk, als er één of twee van deze, uh, van deze muzikanten een aantal. Uh, Dagen, of misschien wel een aantal uren per week zo hier en daar muziek staan te maken, dan zeg ik oké. Okay. Maar wat er nu gebeurt, en daarom is het ook wel lastig, want het wordt elke keer in het extreem getrokken, maar deze mensen maken op een georganiseerde wijze in grote aantallen gebruik van een maas in de algemene plaatselijke verordening. Oké, okay, meneer de Haan, ik ga even u onderbreken. Sorry daarvoor. Dag Frans, je bent straatmuzikant. Ja, je met Frans. Frans, waar treed je, Bart probeert zijn best te doen om de telefoonlijn van je goed te krijgen. Waar, in welke stad treed jij op als straatmuzikant, Frans? Ik uh, treed af en toe op in Amsterdam. Uh -huh. en, en, en wat vind jij ervan dat ze hier in Ermelo, als je hier wil komen spelen... ...je straks uh, allerlei regels hebben waardoor je misschien niet eens kan spelen? Nou, ik, ik vind dat ronduit belachelijk, want uh, het wordt vergeleken met bedelen... ...en dat slaat echt helemaal nergens op. Je levert een leuk product... En uh, natuurlijk valt over smaak niet te twisten. Maar ik speel Zingende Zaag en ik krijg eigenlijk uitsluitend positieve reacties. Mensen vinden dat fantastisch. Wat voor muziek maak je Frans? Ik uh, speel Zingende Zaag. Wat? Zingende Zaag. Ja, ik, ik zie hier uh, allerlei mensen binnen. Maar, maar is dat gitering Harry? herrie? Uh, nee. Uh, tenminste, uh, ik krijg alleen maar positieve reacties. Oké. Mensen okay. vinden het prachtig. Nou, Frans, uh, uh, ik, ik wens je veel succes en dank je wel voor het bellen. Luisteraars, er wordt zwaar getweet en gemaild. Ik doe er een aantal. Het feit dat men straatmuzikanten niet meer tolereert... getuigt al van een zeer ernstige geestelijke armoede. Schaam jullie, armlastige, chagrijnige Nederlanders. Dat zegt Sandy. Als ze goed kunnen spelen, prima. Maar 9 van de 10 keer is het bagger. Dat komt van Michel Tibbe. Deze muzikanten doen niemand kwaad. Ik vraag me alleen wel af of het toestand een aanzuigende werking heeft op deze sector. Het is wel een bestaan dat armoede als basis heeft en niet bijdraagt aan het bruto nationaal product van Nederland, Niels. Niels, het komt zelden voor dat ik stil ben van iets, maar deze vind ik een goede. Meneer de burgemeester, bent u bang dat als er geen maatregelen worden genomen... dat er een aanzuigende werking heeft op deze sector? Nee, daar ben ik niet bang voor, want ik vermoed dat de markt een keer verzadigd is. En zeker als we er geen half of hele euro's meer in het bakje doen, dan is het gauw klaar. Yeah. Dus meneer De Haan, twee laatste vragen aan u. Eén, ik krijg een mail van Roy, cultuurbarbaar. Denk toch niet altijd eens aan het geld. Het is toch hartstikke gezellig dat die mensen op straat staan te spelen. En het tweede is, uw ermeloze bevolking kan er wat aan doen. Want als die twee meiden met de viool staan... En u bent de VVD, hè? Voor deregulering, tegen regels, want regels kosten weer ambtenaren. Als we het nou aan de Ermelowers overlaten... dat ze wel bij die twee meiden die spelen van de muziekschool... de euro's in de, in de bak gooien... en niet bij die mensen die herrie maken. Ja, dan is het probleem opgelost. Ja, als het zo simpel was, hadden we dat hele probleem niet gehad. Maar waar het om gaat, is dat er op een georganiseerde wijze. En dat is ook het verschil wat mensen steeds zeggen. Wij zeggen niet, er mag geen muziek gemaakt worden op straat. Alleen, dit is volslagen uit de hand gelopen. En als het, de burgemeester zegt, er is geen aanzuigende werking... nou, ik kan u garanderen, er is wel een aanzuigende werking. Want op het moment dat er in de omgeving niet meer gespeeld moet worden... komen ze allemaal naar Ermelo. En wat je nu al ziet, is ook dat... Uh, muzikanten moeten dan een half uur spelen en moeten dan 50 meter verderop. Wat doen ze? De ene groep wisselt met de andere zodat ze formeel Keurig binnen de regels passen, maar vervolgens op dezelfde manier overal nog muziek blijven maken. Meneer de Haan, ik ben het Verdacht. niet met u eens. Ik blijf het met u oneens. U heeft me helaas met uw argumenten niet kunnen overtuigen. Ik vind het jammer dat u bent van de VVD. Dat zijn liberalen en ik denk laat de bevolking het doen in plaats van verbieden. Maar goed, we blijven gelukkig van mening verschillen. Dat kan nog. Hartstikke bedankt dat u wilde participeren in primetime. Goedemorgen Hans Barens. Ja, goedemorgen Prem. Um, uh, luister, jij bent de, de hoofdredacteur en eigenaar van de straatkrant De Riepen in Groningen. Wat vind jij hiervan? Want veel van die straatmuzikanten... die zie ik soms ook de straatkrant verkopen. Um, ja, dat, dat wisselt nog wel eens wat. Ik ben trouwens projectleider, hoor, geen eigenaar, oh. maar goed. Um, ja... Oh, uh, Groffe tweedeling is dat de meeste Roma-Sygeuners uit Roemenië vandaan vaak de straatkant verkopen... en Roma-Sygeuners uit Bulgarije vandaan vaak muziek maken. Is onze ervaring. Ja, en uh, vind jij maatregelen goed die ben overweegt in Marco wat ze dat in Groningen zouden doen? Uh, nee, ik denk dat winkeliers prima zelf in staat zijn om dat te reguleren voor de deur. Ik vind het eigenlijk belachelijk dat de gemeente zich daarmee bemoeit... Nou, ik zal de burgemeester meteen de kans geven, want ik vind dit wel een argument, burgemeester Amta. Trouwens, weet je wat de grap is? Uw wethouder voor het CDA, Berdien Stenberg in Almere, die is begonnen in de Parijse metro. En als dan de regels zouden gelden, die meneer De Haan wilde, zou Berdien Stenberg nooit zo beroemd zijn en nu geen CDA-wethouder in Almere zijn. Ja, nee, en, en Nee, maar ik wil de burgemeester is, laten ik, reageren, ik, ik... Hans, Hans, Hans Barend. Dus ik denk dat je mensen die vrijheden niet moet ontnemen. En op het moment dat mensen voor overlast zorgen voor een winkel... dan kan die winkelier daar prima zelf op afstappen en zeggen van dit wil ik niet. Nou, maar daar zit juist het probleem. Er is hier overlast ontstaan door de hoeveelheid. En laten we dan de kwaliteit van de muziek nog maar even buiten beschouwen. Maar het zijn er gewoon veel te veel. En dat is ook door voor winkeliers is dat niet goed mee te doen. Die zijn met hun zaak bezig. Die mensen staan in het openbaar gebied. En dus heeft de gemeenteraad gevraagd of wij dat als bestuur op willen pakken. En dat was ik overal zo van plan doordat het gewoon te veel is. Burgemeester, ter voorbereiding, ik ben hier gelopen door de winkelstraat. Al die winkeliers hebben muziek op. Die knalt door de, door de, door de deur van de, van de winkel naar buiten, met name die kledingwinkels. Dan loop ik, moet ik naar allerlei muziek horen die ik niet wil horen. Als ik naar zo'n winkelier stap en zeg, wilt u uw radio zachter zetten, want ik hoor het op straat, kijk die man me aan en zegt die zo de straal op. Ik nou, denk niet dat, ze dat, zo, dat wij zo gasvrij tegen u, ongasvrij tegen u zouden zijn. Nee, het gaat, toch, het gaat toch een slag verder. Als je dat aanhoort, en ik hoor het ook met enige regelmaat aan... dan hebben we het over een soort muziek... die op veel plekken tegelijk wordt gespeeld. Dat is gewoon niet prettig meer voor de omgeving. Burgemeester, ik denk dat u fantastische burgemeester bent... want u ontwijkt mijn vraag vakkundig nog een keer. De binnenstander die klaagt over de muziek die voor de deur is... Die produceert zelf top 40 muziek en Sky Radio en Radio 538 en andere muziek, die over de grenzen van zijn winkeldeur de straat opgaan. Daar wordt geen maatregel tegen genomen, dus waarom niet voor die middenstander maatregelen en wel voor die straatmuzikant? De aantallen decibellen verschillen zodanig dat dat overduidelijk is dat het best zo kan zijn dat een ondernemer wat muziek maakt in zijn winkel, maar dat heeft lang niet het geluidsniveau van de. Straatmuzikanten. Hans Barens, hartstikke bedankt ja. dat je aan de telefoon wou komen. Succes met de Riepen in Groningen. Louis-Peter Grijp, goedemorgen. Diep, diep, diep, diep. Meneer Louis-Peter Grijp, die is weggevallen. Barbara gaat proberen om hem terug te bellen. Kan ik ook nog meteen even Joker Rolofsen. Goedemorgen, Joke. Oké, Joke, okay, Joke is weg en Louis-Peter is weg. Dan lees ik de mail van Adrie voor. Oh, Peter is er. Goedemorgen, Peter. Hallo, goedemorgen Louis-Peter Grijp. Ja, ik ben hier. Ja, ja. sorry hoor. Bart is, is, de eerste, is de eerste dag dat Bart werkt in het nieuwe jaar. Hij moet nog even zijn vingertjes loskrijgen. Meneer greep, u kunt mij vertellen over de geschiedenis van de straatmuziek, hè? Zeker. Kunt u mij uitleggen hoe lang dat al in Nederland is, straatmuzikanten? Um, voor zover we weten zijn er in ieder geval al... Um... Eigenlijk sinds de tijd dat de boekdrukkunst is uitgevonden... zijn er al mensen die met liedblaadjes de straat opgaan... om die uh, aan mensen te verkopen. Sorry, ik, ben, ik heb een fout gemaakt. Ik ben vergeten u te laten uitleggen waarom u zo deskundig bent. Zou u alsjeblieft willen zeggen wat u precies doet... en welk boek u heeft geschreven? Uh, ik ben onderzoeker op het Instituut in Amsterdam. En ik ben hoogleraar, of bijzonder hoogleraar... Nederlandse liedcultuur uh, aan de Universiteit Utrecht. En... Um, ik schrijf regelmatig uh, boeken en artikelen over Nederlandse liedcultuur, zoals mijn uh, zijn opdracht is. En een uh, onderdeel daarvan is de, uh, wat we dan noemen de marktzanger. Dat, um, dat bestaat al uh, sinds de nou, 16e, 17e eeuw. Dat is iemand die op de markt zijn liedblaadjes aan de, aan de wand probeert te brengen. Net alsof het voor hem is dat koopwaard zij gaat daar staan en begint een heel verhaal en zorgt dat de mensen om me heen komen staan en als ze er toch genoeg zijn dan begint hij zijn lied te zingen en onder wel heeft hij een zijn vrouw of zijn knechtje of iemand anders die met die blaadjes door de mensenmassa heen gaat en daar die daar wordt het worden ze dus dan verkocht en doet hij vaak met een terwijl hij staat te zingen heeft hij een, een, een groot doek achter zich hangen met rentjes uit de coupletten die hij aan het zingen is. Het gaat vaak over, uh, over moorden en zo. En dan zie je dus van die ene bloederige taferele daar uh, achter hem hangen waar hij dan steeds naar wijst terwijl hij aan het zingen is. En, en, en kwam het soms voor, uh, meneer Louis-Peter, dat uh, uh, de, de, de bevolking een hekel had aan zo'n straatmuzikant en dat hij werd opgeknoopt of het de stad uitgejaagd? En dan, en dit vonden de mensen fantastisch. Die kwamen dus de, de, in groot getal omheen. Want dat was, dat was een artiest of die, die als je naar de markt ging, dan moest je natuurlijk je, je boodschapjes doen. En dan was er ook nog iemand die iets leukste. Of iets ja, leuks, Dat waren dan wel, weliswaar uh, sensationele, uh, rampachtige verhalen. Maar die werden op een smakelijke manier uh, gebracht. Dus mensen die stonden daar, uh, vaak zelfs met tranen in de ogen naar te, uh, te luisteren. En om te te worden door die, door, die, door die liedjes. Is het in de geschiedenis voor... voorgekomen dat straatmuzikanten niet gewild werden door het publiek zoals nu? Dat er maatregelen moesten worden genomen? Nou, wat je in verband met die marktzangers vooral leest, is dat de publiek vindt het prachtig, maar de overheid is niet altijd van gecharmeerd, omdat um, het waren, die mensen hadden enorme invloed, die zangers. Dus er werd goed naar geluisterd. En um, als die over actuele onderwerpen begonnen te zingen of te praten, bijvoorbeeld over lokale politiek, dan, dan werd het de burgemeester of de. Ja, die werd dan een beetje zenuwachtig en die stuurde dan toch wel dus goud. Op af met zijn rakkers om, om de man te verjagen. Ah, burgemeester Armita, u bent net de ouderwetse burgemeester met zijn schoot. U wilt die rakkers verjagen. <lacht> nee, daar gaat het helemaal niet om. Ze zijn, ze zijn en blijven welkom, maar ze moeten geen muziek maken, althans in deze hoeveelheden en met dit <lacht> geluidsniveau. <lacht> meneer louis peter Greep, uh, het, heeft het te maken met het feit, de moderne samenleving, dat we steeds minder kunnen omgaan met deze reliquieën uit het verleden? Nou, die die zijn er al lang niet meer. Um, maar dat was ook eigenlijk een beetje de, zeg maar, de top van het hele straatmuzikant uh, gebeuren. Uh, dat waren die, die dat de artiesten in hun vak, zeg maar. Die grote menigte konden boeien. En maar dat is dan een, een glijdende schaal naar beneden van mensen die dat wat minder goed konden. En mensen die eigenlijk maar helemaal niet zongen, maar die liedjes alleen maar onder de deur doorstopten. En met de, de tekst van morgen kom ik het halen. Of het kost u drie cent, maar morgen kom ik het halen, de tijd van de van de van de grote werkeloosheid uh, voor de oorlog. Um, en mensen die uh, die uh, ja die een beetje muziek maken zonder daar uh, zonder blaadjes bij te verkopen. Dat komt er ook voor. Dus het is dus een soort glijdende schaal van deze uh, marktzangers naar eigenlijk mensen die bedelen, maar voor de vorm dan nog iets met het zijn liefblaadjes doen of, met, uh, of een beetje muziek maken. Meneer Louis-Peter Grijp, dank u wel, want ik vind het altijd leuk om dingen in historisch perspectief te plaatsen, zodat we weten dat eigenlijk de Bulgaarse straatmuzikant een Nederlandse traditie is. Hartstikke bedankt dat u dat wilde vertellen. Goedemorgen Thijs. Hallo. Hi, je wilde ons iets met ons delen. Barbara zei dat je een interessant verhaal had. Ik weet niet wat het is. Brand maar los. Uh, je bent bekend met de uh, carrière van uh, Alain Clark. Ah, ik was ooit te gast bij Giel, heeft hij een liedje over me gezongen... en hij is nu heeft met zijn vader die grote hit, fantastische muzikant. Nou, vijf, uh, nog langer geleden, uh, in de Kalsestraat... met een, uh, de koffer van zijn gitaar voor zich, een straatmuzikant. Alain Clark? Alan Clark. En hij uh, oh -oh. heeft een carrière gemaakt, niet alleen vanaf dat moment... maar ik denk dat dat een start is geweest... Uh, voor waar hij nu is. Oké, tijd is hard. Tegen een straatmuzikant en alle uh, muziek die uit een plafond komt in de supermarkten uh, is een ramp. Ben ik helemaal met je eens je dankjewel. Burgemeester, ik ga u helpen en dit vind ik wel ontzettend leuk. Ik ga de oplossing brengen in februari, gaat u vergaderen. Ik krijg een mail van Dick. Om in de metro in Parijs te mogen spelen... moet je auditie doen voor een commissie, anders krijg je geen vergunning. Dus wat je zei over Berdin, dat klopt helemaal niet. Ze hebben de halat daar hoog liggen. Ik heb een manier voor u die zowel de VVD als iedereen hier in Ermelo... de oplossing zal geven en dan bent u het lichtend voorbeeld. Er komt de commissie. Iedereen die straatmuziek wil maken in uh, uh, Ermelo moet een auditie doen. En dan krijgen ze onbeperkt vergunning. Daardoor krijgt u dat u die twee meisjes met die viool niet uitsluit. En dat mensen die prachtige muziek maken dat doen. En voor u het weet bent u een cultureel instituut in Ermelo... waar jong talent naartoe komt in grote getalen omdat de lat hoog is gelegen. Wat vindt u van het idee? Nou, ik vind het niet zo'n sterk idee... Nee, weer een regelgeving erbij, weer een commissie erbij, weer een heleboel gedoe erbij. Laten we het nou gewoon simpel houden dat wij op bepaalde feestdagen... geven we een algemene vergunning voor het maken van straatmuziek. Uh, Kleedjes, koninginnendag, koninginnen, dag, verte, la muziek hebben wij hier. Uh, fijn nog veel meer van dat soort dingen. Daar gaan we het regelen. En alle andere dagen uh, moeten we het beperken tot uh, nul. Oké, okay, burgemeester, jammer. Ik dacht, dit is juist op een fijne manier oplossen. Maar ik kan u helaas niet overtuigen. Ik dank iedereen die heeft gemeld. Ik vond het ontzettend. Trouwens, één vraag. Hebt u ooit... Muziek? Muziek zelf gespeeld. Ik kan noten lezen, maar daar houdt het ook wel bij op. <laughs> dank u wel. Ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en alle gasten. Terwijl u een straatmuzikant, een Roemeense straatmuzikant... op de achtergrond is, bedank ik de Nederlandse belastingbetalers... de financiers van de publieke omroep die dit programma mogelijk maken. Redactie Soulema El Galdi, Anouk Tulner en Rien Aerts... die ook social media en internet doet. Productie Hans Twint en Momo Sarou. Techniek, logistiek en transport. parttime fotograaf Bart Taatselaar. Voor het eerst in 2011 van zijn vandaag de technicus. Eindredactie ergie Barbara van der Klis. Na de ster en het nieuws met Dorald Megens, wie stem als straatmuziek is, hoort u Felix Meuders met een gids.fm. Morgen ben ik er weer, tot dan. Namaste, dag.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 reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. We zijn allemaal mensen en er worden fouten gemaakt omdat we mensen zijn. Leg me het met uit, want dan kunnen we daarover praten. Vanmiddag van 2 tot half 4 in Dit is de Dag. Radio 1, het nieuws van alle kanten.